Een voorspoedige start, maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Oh oh. Jelle Fischer met het NOS-journaal. De sluiting, de zogenaamde shutdown van de Amerikaanse overheid... en overheidsdiensten duurt in elk geval nog voor tot het nieuwe jaar. Volgens de Republikeinen komt er dit jaar geen stemming meer... over de Amerikaanse begroting. President Trump eist 5 miljard dollar... voor het bouwen van een muur op de grens met Mexico. De democraten weigeren daarmee in te stemmen... Niet vandaag, niet volgende week, niet volgend jaar. Dus Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat. De Democraten willen wel meer geld uitgeven aan grensbewaking... maar niet voor de bouw van een grensmuur. In Amsterdam-Zuidoost zou een kind van 14 zijn neergestoken. Volgens de lokale zender AT5 is hij door een voorbijganger in zijn buik gestoken... toen hij voor een kledingwinkel stond. Maar de politie wil dat nog niet bevestigen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en is geopereerd. In een kerk in Wenen zijn vijf kloosterbroeders... gewond geraakt bij een roofoverval. Eén van hen werd met een metalen staaf geslagen. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens de Oostenrijkse politie drongen twee overvallers vanmiddag... de Maria Immaculata-kerk in Wenen binnen. Ze eisten geld en kostbaarheden. Pas uren later werden de broeders gewond en vastgebonden aangetroffen. De politie is een klopjacht begonnen op de daders. Niet alleen de douane, maar ook de voedsel- en warenautoriteit... is hard op zoek naar extra mensen vanwege de brexit. De NVWA heeft mogelijk 140 extra medewerkers nodig, voornamelijk dierenartsen. Ze moeten de import en export van levende en dierlijke producten... van en naar het Verenigd Koninkrijk gaan controleren. Omdat dierenartsen moeilijk te vinden zijn... is de NVWA ook aan het werven in Oost- en Zuid-Europa. Vanochtend werd bekend dat de douane tot 900 extra mensen zoekt... om de goederenstroom na de brexit te controleren. En dan het weer, het is bewolkt. Vannacht kan het land inwaarts licht gaan vriezen. Morgen is het overwegend bewolkt, ook kan er wat motregen vallen. Het wordt morgen tussen de 5 en 8 graden. Ook in het weekend af en toe ligt de regen. De temperatuur komt dan uit op 8 graden. Dit was het NOS Journaal. FM Oh! Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM met nu. nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1313. 13, 13. ja ja. Geen ongeluksgetallen, nee in sommige culturen is 13 zelfs een geluksgetal. Dus uh, eigenlijk is het allemaal grote onzin. We gaan beginnen aan twee uur lang muziek. Welkom bij dit programma Peaceful Radio, het nieuwheidsmuziekprogramma op je eigen lokale radio. En mijn naam is Ben Oveugen. We gaan beginnen met uh, Al Groomer Gan. Ja, dan denk je, als je me maar... nou, dat uh, klinkt heel ver weg. Maar de beste man, die woont gewoon in Duitsland. En uh, heeft ook een uh, Duitsstalige, Engelstalige website. En uh, die uh, website kan je vinden op mijn uh, website piezelradio.info. Durka Avenue, dat is zijn uh, nieuwste album. Hij heeft er vele, vele gemaakt. En we gaan luisteren naar, dat, uh, naar de track Tribal. Daarna gaan we terug in de tijd en um, dan zijn we al meer uh, even kijken met Mandra Music van Oriane Music. Het uh, New Age muzieklabel, Nederlandse muzieklabel, grootste eigenlijk wel. Um, dan gaan we terug in de tijd uh, richting, ik dacht 2006 even uit mijn hoofd. Want Music is een, een compilatie van uh, diverse artiesten met hun tracks. En ja, dat is, uh, heeft destijds heel goed uitgepakt, twaalf uh, tracks bene. Oké, okay, ik wens je heel veel luisterplezier en tot het volgende uur. Ja, zo werkt dat. Eerst eens even Al Groomer Gone.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 Oh, mm -hmm. This is William Ogmanson and you're listening to Peaceful Radio. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.metamindfulnessmusic.com This is Pamela Kopis from 2002. You're listening to Peaceful Radio.